Never saw it coming And I know Uit Nederland, het pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten al oh. 20 jaar. To, be... Live. Live. Live. Dit is twintig jaar, zie FM.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 Zijn dromen stil. Nu zie niks, niet niemand, nergens meer. Kan dus gaan waar iemand maar, even, maar, weer, maar weer.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 My crew crew crew crew I'm in the club so I'm gonna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 Bye. Like it yeah. And she said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 You do, do, do, do.